Over. Ja, ja, ik ontvang. Ik ontvang alleen maar over. Over. Oké, okay, oké. Okay. Goed, dit zijn wij dus um, vlak voor een muzikaal onthaal. Die opende met een zeer knappe mop. Even snel, er komt een man bij de dokter en die zegt ik zie zo slecht, ik zie zo slecht. Heeft u een andere bril? Ik moet andere glazen hebben, want ik zie alles dubbel en alles wazig. Toen zei de dokter: u moet, u moet geen andere glazen uh, nemen, maar wat minder glazen. Is dit begrepen? Mop van muzikaal onthaal. Over. Ja, ik heb hem begrepen. Over. Goed, um, we geven je de lijn en uh, ik moet nog even zeggen dat de vogel die je gezien hebt, dat is een nijlgans of Egyptische gans. En die is uh, verwilderd aangetroffen daar en uit Burgersdierenpark ontsnapt waarschijnlijk. Ik heb dat zelf even in mijn boeken nageslagen. Over. Heb jij dat, heb jij dat ontdekt of is uh, Garthof er ook nog? Uh, heb je er achterheen gezeten om dat te krijgen? Over. Ja hoor, we hebben er achterheen gezeten om dat te krijgen en dat is de, de, de mededeling aan uh, Garthof en aan G gedaan. Over. Oh, vind ik dat leuk, zeg. Goh, is toch goed dat ik die gezien heb, hè? Ik heb hem nog een poosje zien lopen, maar nu heb ik hem niet meer gezien. Over. Mooi zo. We gaan uh, jou weer het programma geven. En uh, we gaan daarna dus praten. Um, het is nu... De, die, ik weet niet wat voor vragen Herman Emmink gaat stellen. Maar um, vergeet in ieder geval niet te vertellen over je voedselpakketten, hè? Wat je, wat je gisteravond dus ook vertelde. En over je nachtrust en dergelijke. Ik weet niet wat er gaat komen. Dat moeten we allemaal maar afwachten. Over mag ik? Uh, heb jij contact met Herman Ebbing? Ja. Want ik wil eerst even... Mijn moeder is vandaag jarig. Die wil ik eerst even feliciteren. Feliciteren. Kan ik daar een uh, minuutje of zo voor krijgen? Over. Uh, dat doe je maar in de uitzending, want wij hebben op dit ogenblik geen contact met Ebbing. Over. Um, over. Niet verstaan. Niet verstaan wat je zei, Jan. Over. Ik zei uh, verstaan. Over. Mooi dan. Goed, je krijgt nu het, het geluid uit Hilversum. De volgende artiest komt uit eigen land en zit een flink stuk van ons verwijderd. Maar dankzij de techniek is het alleen maar een kwestie van een druk op de knop. Althans, dat hopen wij om verbinding met hem te krijgen in de nu volgende Avro Vara productie. Ja, ik begrijp eruit dat je nu overschakelt naar de Bredenburg. Ja. Goed, Jan Wolker zit daar en 30 uur nu. En om even een vergelijking te maken met Godfried Bomans, die vorige week in dezelfde omstandigheden verkeren... kunnen we vaststellen dat Jan Wolkers het aanzienlijk minder moeilijk heeft. Je mag het woord moeilijk eigenlijk helemaal niet gebruiken. Bomans had slecht geslapen en van Jan Wolkers hebben we die klacht niet gehoord. We krijgen een beetje de indruk dat hij zich meer bezorgd om ons maakt... de vaste wal dan wat onze nachtrust betreft. Um, als je vragen hebt, het, uh, ik hoop dat hij meeluistert, we kunnen hem even oproepen. Is dit allemaal begrepen, Jan? Over. Ja, het dit allemaal begrepen, ontvangen. Over. Goed Herman, dan uh, kun je vragen aan Jan uh, Wolkers nu stellen. Wel dames en heren, de man die u aan de vaste wal in Warfum hoorde... ...dat is VARA-producer uh, Willem Ruis, en uh, bedankt voor deze introductie. Uh, we hebben een aantal vragen van onszelf en we hebben ook geprobeerd om de zaal erbij te betrekken. En uh, de eerste vraag aan meneer, Wolters, die is meteen, meneer Wolkers is meteen vanuit de zaal. En ik zou, uh, ik heb hier op een briefje staan, meneer Wolkers. Heeft Jan Wolkers geen klachten over het achterlaten van de mannenhuishouding van Godfried Bomans Over... Dat is de bel. Nee, daar heb ik helemaal geen klacht over. Het, uh, de tent was keurig in orde. Wel voel ik me een soort detective worden, een soort private eye. Want ik ontdek steeds uh, kleine dingen die je achtergelaten heeft. Een end van de tent verscholen. Een oude klomp met grote sigarenpeuken en eierdoppen. Wat me een walgelijke combinatie samen lijkt. Uh, hardgekookte eieren en sigaren. Maar goed, over. Uh, meneer Bolkers, wat gaat er in je om als je plotseling alleen wordt gelaten? Over? Nou, er gaat eigenlijk niet zo heel veel anders in je om dan uh, wanneer je niet zo alleen wordt gelaten. Ik ben vaak alleen uh, buiten geweest. Ik kan goed tegen eenzaamheid. En uh, nou ja, ik, uh, ik mag wel zeggen, ik geniet meer te barsten. Het is verschrikkelijk mooi. Ik heb al een hele stel van vogel vanmorgen ontdekt, zoals ik aan Bert Gachtoff gemeld heb... En, nou ja, wat hier groeit en bloeit en altijd weer boeit, dat is uh, ontstellend. Over. Dat was even Bert Garthof, maar dan vanuit uh, Rotterdam Plaat. Uh, mijn vraag aan u is, nu die wordt me zojuist ingefluisterd door uh, onze avondproducer Paul van Schaijk. Heeft u Turks fruit meegenomen? Over. Ik heb helemaal geen boeken meegenomen. Helemaal geen fruit. Het enige wat ik eet is zeesla... En uh, garnaal. Ik heb twee palinkjes gevangen gisteren. Niet zo'n grote, met een lijn. En die gaat straks heerlijk het bak in echte Hollandse woonboten. Over. <lacht> uh, een vraag weer van deze kant voor uh, Plaat. Uh, ik ben uh, pas van een van de wadden afgekomen... en ik vind het zo zalig om naar de stilte te luisteren. En dat is echt geen flauwekul. Dat is echt niet zo'n lyrische zin uit een boek. Maar uh, valt het nogal mee u met de meeuwen en met die andere vogels? Over. Ja, uh, dat valt voor mij dus uh, erg mee, of helemaal. Ik, ik ken die beesten goed. Ik weet dat ze als het ware een continue wedstrijd in snelbraken houden. En als je daar... Het is net of ze, of ze steeds over die duinen komen... ...dan ziet ze mij dan naaklopen. En of ze dan weer teruggaan en uh, tegen elkaar kraken. ...maar heb nog steeds een blote lul. En dan ontstaat er een enorme uh, petonplace van, uh, van onzinnige dialogen... ...en gegiegel en geschreeuw enzovoort, enzovoort. Over... Dus we spreken nu met uh, Adam Wolkers. Over? Ah, zo is het. Ja. En Adam Wolkers is niet de eerste mens. Hij heeft ook nog een moeder en die is vandaag jarig. Die wordt 71 jaar. En die wil ik even feliciteren. Dag moeder. Ik, uh, jullie zijn net uit de kerk gekomen. Ik zie jullie bij de koffie en de taartjes zitten. Volgende week kom ik even een grote fles over de brengen en een bos rozen. En ik wil een kort gedicht van Gerrit Achterberg voorlezen voor je. Ja. Ik zat met moeder aan de haard. Zij breide. En ik deed niets dan sigaretten roken. Ze zei, jongen, je moet niet veel roken. Ik zei, ik zal er morgen mee uitscheiden. Ik ben het haardvuur nog wat op gaan stoken. Ik voelde hoe het zachtjes in mij schrijden, Omdat het nooit zou worden uitgesproken. Wat zich vlakbij voor eeuwig wou bevrijden. Over. Nou, dat is dan over, uh, meneer Wolkers. Dat wil dus zeggen dat wij het ook uh, in verband met de tijd hierbij moeten laten. We hebben intussen met de dirigent uh, gesproken die hier zit... Uh, ...om uw moeder ook op een uh, speciale muzikale wijze te feliciteren. En dat doet een orkest dan altijd met een heel bekend deuntje. Maar misschien heeft u nog een kort laatste woord uh, over. Ja, ik hoop dat die de deuntje uh, uh, aan mijn moeder opdraait... ...en dat hij bijvoorbeeld speelt van uh, Janis Joplin, Holly McGee... Just word for nothing left to lose. Oh. Nou, we hebben dat popgebeuren niet zo gauw van u verstaan. Maar als u een oud-Nederlands volkslied wilt meezingen vanaf Rotterdam Plaat, namelijk Lang zullen Ze Leven en dan willen de dames en heren het hier in de zaal ook wel voor de andere eventuele jarigen meteen begeleiden. Meneer Wolkers, een goed verblijf op Rotterdam Plaat en bedankt en sluiten maar. Dan even een uh, stukje Rotterdam Plaat in muzikaal onthaal. Het was een Avro-Vara-productie aan de wal in Warfum. Daar zat uh, Willem Ruis en de productie heeft daar geen gauws Hallo Jan, kun je mij verstaan? Over. Sam, Willem, over. Ja, uh, nou, wat vond je er zelf van? Over. Ik vond het wel leuk, maar er was weinig tijd. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want uh, mijn moeder was dus jarig. En ik vind het heel leuk, de gedicht van Gerrit Achterberg... Dat... Ik vanmorgen al door mijn hoofd en dat wilde ik echt even voor de voorzitter en die andere mededelingen over dieren en dingen. Uh, nou, ik wil niet zeggen die zijn te intiem, maar in ieder geval doe ik die liever uh, meteen aan jou dan voor zo'n zaal met mensen die, me, die misschien om mijn uh, arme zieke uh, schoolleks te gaan lachen en zo over. Ja, dat is uitstekend. Dat is inderdaad veel beter hoor, want het, uh, het is een beetje te veel... Uh... Geouweer vind ik zelf dat programma. Goed, wij komen morgen in ieder geval terug op dat voedselpakket wat er nu uh, doorheen is gegaan. En van nu af aan gaan we ons gewoon echt concentreren op wat er gebeurt. En uh, buiten de, de, de, de lollige opmerkingen uit een zaal met briefjes en vragen stellen die gisteren inmiddels allemaal al gevraagd waren. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. Zo Jan, uh, meteen erachteraan. We moeten de tijden afspreken wanneer we uh, jou ontvangen. Hè? Uh, de, de, even erbij, de techniek uh, werkt weer voortreffelijk, dus je zult niet te vergeefs komen. Over. Ja, eh, dat is prima Willem. Morgen komt dus het eh, hele gedoe met die blikjes... en hoe die eh, nou allemaal in het huisje naast mij staan... en dat ik dus eh, eh, s'avonds nog de fles whisky uit zee gehaald heb... en dat die ook nog dicht staat. Dus ik bedoel, eh, dat is een eh, kwelling te meer. Maar ik blijf eh, overend. En eh, eh, hoe laat, wat zullen wij afspreken? Even kijken, Controleoproep, hè? Ja, eh, het is nu dus... Eh, zullen we dat op zes uur houden, hè? Zes uur. Mocht er, mocht er iets zijn dat ik geen contact heb, dan kom ik altijd weer om negen uur. Over. Ja, dat is uitstekend begrepen. Om zes uur zijn wij hier in ieder geval. En dan spreken we gewoon verder af wat we voor morgen doen. Uh, als laatste dus weer, is er nog wat voor jou om te melden? En dan krijg ik weer van je terug. Over? Uh, Willem amuseer je. Ja, drink niet te veel. <laughs> Uh, ik moet nog een, een geheimzinnige mededeling doen. Die gebeurde net uh, vlak voordat ik erheen kwam. Hè, maar die wilde ik niet in de uitzending zetten, anders worden de mensen ongerust. Vlak voordat ik erheen kwam, uh, ik was een beetje vroeg, ging ik even toren op. Hè, en toen zag ik dat er een schipje een lag. En toen zag ik twee mensen de kant van het eiland opkomen. En ik zat in paniek, jongen. Want ik dacht, die klootzakken komen hier vast heen. En die komen net in de uitzending. Dus ik rende naar de wal toe. En toen ze vlakbij waren, er was gelukkig nog een geul tussen. Riep ik, jullie mogen hier niet komen. ...komen hoor. Toen zei ze... ...ja, we het waren een jongen en een meisje. Meisje vrij knap moet ik zeggen. Helaas ook nog rood haar. Nou ja, dat wilde zeggen... ...dat de verleiding de groter worden... ...en vol onder de sproeten. De jongen was donker... ...en een beetje verlegen. Hij stuurde het meisje dus 20 meter vooruit... ...en bleef zelf net... Uh, ...naar de schelpen kijken. En zei... ...ja, we wilden je juist komen halen... ...voor een borreltje. Ik zeg... ...jongens... Moest je kijken, in die, in die kast, dat whisky, dat heb ik niet nodig. Ten tweede verpesten jullie het programma. Ten derde komt zo nu en dan. En dat is zo. Uh, het vliegtuig van de, van de politie over. Tussen haakjes. Gisteren is het, uh, is, het, is het vliegtuig van de Nos overgekomen. Heb je dat nog gezien? Dus ik heb ze teruggestuurd. Ik zeg, ga maar fijn op de boot luisteren. Huh? Hoe, het, uh, hoe ik het hier heb en verdwijn dan. En dat deden ze. Verder waren ze heel hard, dus helemaal geen lastig gezodemieter. Over. Ja, mooi, dat is allemaal begrepen. Het vliegtuig van de NOS heeft uh, voor ongeveer 30 seconden voor een shot gezorgd van alleen jouw tent... Uh, je was zelf, ik weet niet waar je zelf uithing. Um, goed Jan, we stoppen ermee. Uh, dus de zender direct uitzetten, het klikje. Om zes uur zijn we hier. We wensen jou een, uh, een prettig verblijf toe. Ik heb al in de uitzending gezegd dat jij het veel, moeilijk, veel minder moeilijk hebt. En het woord moeilijk ook helemaal niet gebruikt mag hebben. En ik krijg sterk de indruk dat jij ons meer in de hand moet houden dan wij jou. Dit is de Bredenburg dus. Zender uitzetten, tot zes uur, over en sluiten.